Goud uh, doet het wel redelijk goed. staat nu op 1250 dollar. Dat stijgt inderdaad door. inderdaad. Uh. Is, ik heb van ja. de week weer uh, 2% erbij gekregen voor mij. Dikke de rally. Uh, uh. ja. ja, ondanks uh, dat er wat renteverhogingen zijn geweest.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 Saudi ja, huh? arabië moet... Die zitten toch al zelf in een financiële crisis. Dus die moeten eigenlijk alles wel verkopen... wat ze uit de grond kunnen halen. Mm -hmm. ja, uh, dus daar komt niet veel van terecht, denk ik... van die productiebeperkingen. Geloof ik ook ja, niet meer. Nee. Geloof ik nog lekker goedkoop, tanken. Ja, Ja, uh, zien de prijs ja, daalt weer. Hè? Dus, uh, ja. Ja. Goed, joh. Nou ja, er wordt voor ambtenaren ook wat goedkoop vliegen, hè. Want daar gaat de eerste <tanker> berichtje over. <tanker> ik weet altijd een berichtje. Dit, <tanker> ja, die is knap gevonden. <tanker> <tanker> ja...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 vliegen. Die hoeven je helemaal niet te vliegen. Blijf gewoon in je gemeentehuis zitten of in je ministerie. Maar ze gaan dan altijd naar Marokko toe om te kijken hoe daar problemen jongeren worden aangepakt. Of naar Zweden om te kijken hoe daar de ruimtelijke ordening wordt gedaan. En euh, ja, dat kost dan een hele hoop geld. Ja, het is onnodig, het is onnodig verspilling dat ze überhaupt vliegen, maar Noord business class. toe maar, toe, maar. Ja.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 Mag nou, wat kosten, Maar het is ja. natuurlijk allemaal voor het algemene belang, hè? Ja, Dat, want uh... hij, hij komt veel frisser en productiever aan dan, hè? Dat is ook uh, natuurlijk uh, heel belangrijk. <laughs> <Ja>. <laughs> Van allemaal lulsmoes We zijn Even lekker out of the box geweest, hè? <laughs> Goed. Ja, nou ja, dan gaan we even kijken wat ze met al die nieuwe ideeën gaan doen. Nou ja, bijvoorbeeld uh, de piemel van Jos bestormen. <laughs> oh God. Ja, dat is weer een prachtig burger. Je bent op Dreef uh, vandaag, zeg. <laughs> ja. De piemel van <laughs>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 En, uh, ja, het was ooit een werkruimte, maar uh, ja, Jos kreeg een aantal hartinfarcten en toen besloot hij dat uh, met werk op te houden en het vol tijdens drinken te zetten. Ja. Ja. <laughs> die moet ook wat doen met die arme met ja, uit, uh, uitkering. Ja. Ja, ja, ja. En daarbij daar gaat hij besluiten om zaterdags door te zakken. Maar teamleider van de in inval, dat is dus een inval geweest, het Peter Knoops is dat. We hadden al langer vermoedens dat het hier op een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 Ja, een heel vreemde gewaarwording. Ja, de boekhouden moet gedaan worden. Hè? Ja, maar meestal in een Nederlandse disco zou je, dat, uh, of, ja, zou je dat een beetje weggemoffeld zien, denk ik. Tenminste, dat, okay, dat... Het stond er wel heel erg uh, in het zicht, zeg maar. Ja, het ja. kon allemaal om de administratie heen dansen. <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja, dat is een beetje voor het creatief boekhouden. <laughs> ja. ja. Kunnen ze misschien, uh, ja. Uh... Nou, ik denk ja, dat bij een dat inval dat er geen, bij die tent geen twijfel over geweest was dat het een bedrijf was met zo'n zo nadrukkelijk kantoor erin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 Ja, mag er alleen nog maar in een kroeg gedronken worden... en thuis geen alcohol of zo. Als ergens een pen en papier rondslingert dan thuis... dan is dat een bedrijfsmatige runnen van een kroeg inderdaad. Ja, ja. Nou, Het kan ook misschien zijn geweest... Ja, ik loop maar een beetje te gissen. Van uh, Pietje die, uh, die eigenlijk niet bij het vriendenclubje hoort. Die wilde daar ook gaan drinken. Toen dus zei de rest van... Ja, wij zijn hier... De... Want ik heb wel een beetje... In het filmpje wordt dan verteld dat de vrienden... die nemen al omste beurt drank mee, hè? ja.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 Dus ja, ik weet het niet. Het is uh, in ieder geval uh, erg triest natuurlijk dat uh, dit soort dingen gebeuren. Maar ja, het, uh, het uh, Peelland interventieteam die kwamen op bezoek. Ja, dan is het toch wel apart dat ze niks anders te doen hebben ook.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 En uh, ja. er is een soort broodoorlog ontstaan, wat ze noemen. Maduro dus, uh, heeft inspecteurs en soldaten op pad gestuurd om meer dan 700 banketbaraterijen te controleren in de Bijhoofdstad. En controleren of de onlangs ingestelde wet dat 90% van de tarwe gebruikt moet worden voor brood wordt nageleefd.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 aan banden ja, te leggen, zeg maar. Dat laatste donk oh, ja, yes. inderdaad daarover, hè? iemand die daar uh, vandaan kwam, uh, en net zo hebben ze daar ook regels voor mij voor, voor visbak of zo. dus als je hem te rauw bakt, dan uh, moet je naar de gevangenis, en bak je hem over, uh, over de top oh. dan moet je naar de gevangenis, zeg maar. Het moet wel precies zo, zo <laughs> zeg maar, Dat is Er zijn mensen ja, die al kan... zeggen, ja, maar dit is niet echt socialisme. Ja, het is hartstikke mm -hmm. socialisme natuurlijk. <laughs>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 Um, ...die dan een overheidsbaantje hebben, of een gewoon doorsneebaantje... ...die verdienen 20 dollar per maand. Nou ja, daar kun je dus helemaal niks van kopen... ...behalve in de gesubsidieerde winkels van de staat. Dus eigenlijk de staat je bij het geven van je salaris... ...en dan via de omweg krijgen ze dat via subsidie bij de bakkerijen weer terug. Maar dan kunnen ze maar zoveel meel of zoveel brood kopen. Dat is dan geransoneerd, want anders zou je daar heel veel van kopen. Ja. En misschien weer gaan verkopen. Dus, en dan is het gerentioneerd. Zodat ze net kunnen overleven. Dus die mensen zijn allemaal net bezig met surviven. Maar als ze dan daar buiten wat willen komen. Buiten dat subsidiecircuit. Dan moeten ze gewoon weer westerse prijzen betalen. Want als je daar als toerist een fles water koopt. moet je 2 dollar voor betalen. Dus een, uh, ja, een uh, mojito moet je er ook weer 3 dollar voor betalen. Of zo. Ja.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 Ja, normaal zou dat gewoon een prachtig hotel zijn, zo'n koloniaal ge uh, gebouw aan de kust. Dat is uh, gewoon renoveren en... Uh, nou, ja, slopen en een, een flat van de 100 verdiepingen neerzetten. Ja, dat kan je ook nog doen, ja. ja dat, dat zou ik doen. Ja. <laughs> maar ja, het is een paradijs, hè, want gratis onderwijs en gratis gezondheidszorg. Dus, uh, ja. Ja, ja. ja, maar ja, daar kwam ook een man op mij af. Die vroeg dan om een dollar om naar het ziekenhuis te kunnen, wees je op zijn voet. Ja. En die voet was, voet was zo opgezollen dat, dat je het aantal tenen niet meer kon tellen. Dus dan ja. Ja, dan, dan, dan uh, denk je van ja, dan moet je toch als toerist ook wel zien... dat, dat die gezondheidszorg daar niet helemaal geweldig is. Uh, maar ja, ze blijven er toch... Heb je die man nog verteld over die documentaire van Michael? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, het is hier geweldig, man. Model, model staat. Wat je nou? Ze geloven er zelf ook niet meer in, hoor. Als je ze uh, even een beetje privé hebt, zeg maar, dan, uh, dan zeggen ze... Nee, overal staan er ook van die...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 Dat viel ja, veel ja. trouwens ook op in Cuba. Dus, ja, dan huur zo'n kamer bij een particulier. Maar er zitten gewoon helemaal geen ramen in. De in de... ja, <laughs> er zitten ja, geen, geen, geen ramen in. Je hoort gewoon alles van de, van de hele buurt. Zeg. Ja, ja. Oké. Okay. Oh, ja. Maar is die, die ramen hebben ze eruit gedaan wat, uh, vanwege de kou? Of, uh? ja, die Tenminste, die hebben vanwege een, de warmte bedoel ik. We hebben he? volgens mij nooit ramen ingezeten. Er zitten alleen de okay. metalen, van die metalen shutters voor. Van die blinden, zeg maar. En, en daarmee is het... Uh, je ziet ook overal tralies. Hè? Dus die, ze hebben dan, ja, je kan niet zo het raam binnengaan. Er, er zit metalen bescherming voor. Maar uh -huh. geen glas, wat ook een akoestische bescherming is. Zeg. Oké. Okay. Ja, okay. misschien, dus misschien wat in die. Uh, ja, natuurlijk naar de Caribbean. Ja, ja dus misschien voor de temperatuur maakt het niet zo uit. Maar het is wel raar dat je dan soms een airconditioning hebt. Nou, je kan afvragen van. Ja, wat doet dat dan nog? Ja, ja, ja, ja. Behalve energie verspillen. Ja, ja, ja. Maar je raadt iedereen die nog een beetje socialisme gelooft, Ga, ga eens een keertje naar Cuba toe. <laughs> ja. <laughs> dan ben je meteen genezen. <laughs> Cuba, Venezuela natuurlijk. Ja. ja.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 They have created a tourist currency to make it easier to rip you off. Havana is the worst airport in the world with no Wi-Fi phones that work. So say you have a problem with visa or flight, you're absolutely 100% fucked. Uh, I heb in op het Vliegveld van Havana de ergste biefstuk gegeten die ik ooit gegeten heb, dat was werkelijk, ja. <laughs> werkelijk zo'n vreselijk, vreselijke ding dat is, uh, oh man <laughs> en, en, en ook opgediend met een, met een day en van, uh, hoe durf je eigenlijk mijn tijd uh, te verdoen <laughs> dus dat hoort er dan ook nog bij, service is sl uh... slow and heartless, it is clear nobody gives a fuck about anything <laughs> <laughs> ja, het is een hele lijst van uh, there's nothing to buy, they run out of everything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 Goed nou ja, thuisgebloem dan maar, hè. Over scammers gesproken. Onze een landbouweconoom uit Wageningen was het, geloof ik. Ja, dat hoort altijd lachen, landbouweconoom, ja. Wat heeft hij nou weer geslikt? Ja, hij heeft wat laten... Uh, de, de, de head of de euroclub is hij geloof ik, hè? Dus hij is ook uh, Nederlands minister van Financiën en head of de eurogroup. Uh, ja. Was trouwens, was, hè? Uh, we hebben net uh, allemaal afscheid genomen. Ja. Ik ja. weet niet of hij er ook uitgekukeld is. Met, met nee, PvdA. hij is het. Oké, okay, oké. Okay. Dus hij is een van de weinige PvdA'ers die nog mocht ja. uh, blijven ja, zitten. Ja, hij is natuurlijk demo -demotionaire minister van Financiën natuurlijk. Maar mm. ah, sinds vandaag niet meer, hè? Tot niet zo? Oh ja, wacht even. natuurlijk demotionaire. Nee, dat is hier. Ja, hij is ja. dat ja. Ja. Ja. Ja, zal hij niet veel voor doen, denk ik. Maar ja, hij heeft gezegd dat... Uh, hij, hij wilde ook niet zijn verontschuldiging aangebieden... ...voor het zeggen dat uh, Zuid-Europese landen... ...hebben geld verspild aan uh, drinks and women. Ja, drankenvrouwen. Ja, ja drank vrouwen in de ja, aanloop naar de Eurozone-crisis. Ja. Nou, Natuurlijk gelijk al die Zuid-Europese landen helemaal in reppe roer. Ja, niet, Die moet ontslag nemen de, in Portugal. Uh, de finance minister van Portugal die zei... Uh, ja, ik kan geen hoofd blijven van de eurogroep. Uh, dit is ondoenlijk zo. Ja, ja, ja, ja. Terwijl ja. Dijsselbloem zelf toch zegt uh, aanvult van... Uh, ja, je, je moet je niet beledigd voelen. Want het gaat niet, about, uh, eens, het gaat niet over één speciaal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 ja ja, ja. ja, ja, die excuses. Ja, precies, precies. Ja, de Spaanse financiële die zegt ook al: van nou, ah, die, die moet weg. En uh, de Member of Parliament van, uit Spanje zegt ook: absoluut unacceptable. Het is een belediging voor de zuidelijke lidstaten. En.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 het staat gewoon op springen. En ik denk dat Dijsselbloem uh, niet uh, het, de kapitein van het uh, Titanic wil zijn uh, op het moment dat het misgaat. En dan is zijn opmerk opmerking uh, ja, het is wel, ja, uh, dat doet het me wel misschien. Denk je? Ja, ik weet niet. Er wordt uh, hard geroepen om zijn vertrek. Ja, maar ik denk uh, zelfs als zou hij inderdaad de kapitein zijn met die uh, ijsberg in zich. Ik vraag me af of hij die, überhaupt die ijsberg ziet zitten. Ja. Ja. ja. Hij moet toch wel een beetje de getalletjes ook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 maar denk je dat hij alleen, alleen om die opmerking eruit gewipt zou kunnen worden? Nee, ja, het zou goed kunnen. Er is ook wel een aardige roulatie daar toch. Het staat er helemaal wankel. Ja, Frankrijk zit er aan te komen. De Renzi is eigenlijk. In Italië is het wankel. Ja, het zou me niet verbazen, maar ja, ik weet niet. Het is wel zo dat in de. Europese Unie, zijn die mensen allemaal stabieler, omdat er natuurlijk ook helemaal geen stemmogelijkheid is, dan, dan in een gemiddeld Italiaans kabinet bijvoorbeeld, of Spaans kabinet en zo. Mm -hmm. die zitten er allemaal vrij lang zeg maar, die Barroso en Juncker en... Ja, die, niet en, zeker, ja. Die, die die top, die die houdt aardig vast, zeg maar Ja, ja maar goed, die moeten die zitten maar een aantal jaar daar, hè, als het goed is ja, ja. Ja, maar daar zitten ze wel heel stevig vast. Oké, okay. Juncker zit toch vanaf 2014 geloof ik? Ja, en daarvoor had je Rompuy, Nou, die heeft ook een hele tijd gezeten. Ja, nou, hoe lang zat de er? Vijf jaar? Zes jaar? Of vier jaar? Ik weet het eigenlijk niet. Ik zou het ook niet weten. Ja. <laughs> ik dacht dat het gewoon een termijn van vier jaar daar gaat. Of, of, of, even wachten, ik zal het wel even zien. Dan wil het gelijk ook even weten. Uh, vanaf 2013 tot heden is hij uh, voorzitter van de Eurogroep? Ja. Uh, hij was van 1 januari 2010 tot en met 30 november 2014 voorzitter van de Europese Raad. Dus vier jaar, zeg maar, mm. bijna vijf. Uh, ja. Ik denk dat uh, ja, 2017, uh, ook al uh, wordt hij niet eruit gewipt voor die uh, uitspraak, dan wordt hij gewoon eruit gewipt omdat tijd is van anderen. Uh, mm. Voor de stoelen dan, zeg maar. Ja. Ja, goed joh. Nou ja, leuk. Dan hebben we dat ook gehad. Nou ja, misschien blijft hij na het zitten. Die Barroso bijvoorbeeld. Heeft, hoe lang heeft hij er dan gezeten? Schuimde kijk Voorzitter Europese. 2004 heeft hij voorgedragen. 2004, die is toch ook pas net weg, die Barroso? is Barroso is niet zo lang weg. Ja, ja, ja. ja. Is hij, dragen, is, dragen. hij is in 2016 is hij naar Goldman Sachs gegaan. Ja. Dus, uh, dat is ah, natuurlijk ja. weer, dan heeft hij ook weer helemaal. Uh... Ja, en die, en die heeft dan, kreeg dan veel kritiek voor zijn opvattingen over homo's en vrouwen. Dat, is het, dat blijft ook gewoon al zitten. Dus, uh, ja, hij, dat... Zijn kandidatuur werd in 2004 goedgekeurd. En hij ja. gaat in 2016 werd, Dus heeft hij 12 jaar gezeten. Ja, maar hij was 10 hij was jaar president van Europa. Dus van 2004 tot 2014. En hij werd 2014, uh, kom maar, hè? Ja, voorzitter van de Europese Commissie. 2004 2014. Nou, ze, ja, ze hebben in de EU zoveel presidenten. Dat ja, je, dat klopt, ja, dat klopt. Dat dat ja, hij, hele... hij heeft meer voorzitter. Dat, dat klopt. Nou, maar ze hebben ook drie presidenten, dacht ik. Oh, dat van de Europese Commissie, van het Europese Parlement en nog eentje. Lopen. Maar in ieder geval, uh, ja, buiten uitspraken kun je inderdaad uh, niet de kop kosten, kennelijk. En uh, ja, kan je dus toch uh, 12 jaar volhouden. Goed, ja, nou ja, dan gaan we even naar uh, de linkse elite. Oh, ja. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, kijken, de linkse elite willen mensen kiesrecht afpakken. <laughs> Een artikel van WNL moet ik even weer bijzeggen.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 Eh, misschien zitten ze stiekem in Turkije te kijken of zo. Ja, uh, vind ik had inderdaad wel zo'n vaag bij de, de linkse elite, dan, dan gebruiken ze dat soort woorden. Ja, waar de fuck heb je het over, weet je wel? <laughs> ja, er zit iets in hun hoofd natuurlijk. <laughs> ze, hebben wel, ze hebben wel een idee daarover. Dat er moet een schrikbeeld gecreëerd worden. Ja, dat sowieso. <laughs> nou, het, is een beetje, het is een beetje een partij in, in nood, hè. die spartelt en zo. Dat soort lui. En dan gaan ze wat ballonnetjes de lucht in gooien. En,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 Nou ja, ja. het is iets gegroeid, maar ik denk wel inderdaad dat op de lange termijn zullen de, deze twee partijen niet gaan afdouwen inderdaad. Ja, je ja, ziet, ja. ziet de, de, de VVD is de enige partij eigenlijk, die van de drie traditionele partijen, is, maar, een grote partij, die, die heeft eigenlijk een unieke positie in handen. Hè? Want eigenlijk, als het slimme spelen, kunnen ze, nooit meer, kunnen ze bijna nooit meer hun positie verliezen, Want de PVV, daar wil niemand meer mee, dus dat is te radicaal. Nou, CDA is christelijk, dat, dat gaat al niet meer.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 verblauwen. En, uh, ja, het, het platteland is sowieso verblauwd. Hè. Brabant, uh, kijk maar naar brabant Gelderland en de Grote van Overijssel. Allemaal blauw geworden. Sinds, sinds 2010 trouwens al. Hè. Ik woon in uh, Stimwijk Landengemeente. gemeente was vroeger een hele sociaal arme gemeente. Het is altijd PvdA en uh, sinds, sinds 2010 uh, altijd VVD, uh, de grootste hier. Dus, uh, dus ook, uh, ook hier is de, omslag, uh, is de omslag te zien. Dus je, ziet, je gaat dat wel zien door het hele land. Dus in die zin is dat in, ja, nog de enige partij die nog een beetje bestaansrecht heeft in de toekomst. Mocht het in Nederlandse termen, dus in dit, in dit ...dit stelsel uh, zijn. Natuurlijk uh, zul je altijd zien dat misschien andere partijen... ...wel wat groter worden, maar... Hè, ...de traditionele CDA, PVDA... Dat, uh, ...dat wordt er niet meer, denk ik. Maar goed, dus dat... Uh, hè, ...de VVD heeft even voorlopig inderdaad die positie in handen. Hè? Dat kun je natuurlijk niet uitwezen op de toekomst, ...maar partijen als inderdaad het CDA... De, ...de partij van de arbeid... ...die zullen niet meer de grootste worden, denk ik. Geloof ik niet. Dus uh, ja...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 Ja joh. Nou ja. Dus, uh, maar ja, weet je. De, hè, sinds De PvdA heeft die radicale. Sinds Lubbers 3 volgens mij. Hè, toen toen Kok in het kabinet is gaan zitten. Uh, met Lubbers en die bezuiniging heeft doorgevoerd. Uh, sindsdien is de PvdA echt uh, protestpartij. Uh, link, link, echt linkse. Super linkse partij zeg maar. Zoals hij spelen was. Af. Hè. Dus we hebben toch wel een ja. beetje meegedaan aan die bezuinigingsagenda. zo wat ze vroeger allemaal niet wouden. Zeker in de tijd van Den DNL niet en zo. Was het normaal, uh, dat was echt helemaal onbespreekbaar. Uh, de, maar uh, sind, sinds, sinds Lubbers 3 inderdaad. Uh, nou daarna paas helemaal. hebben natuurlijk uh, hè, kok uh, met zijn ideologische veer af, uh, afgooien, zeg maar. Dat gebeurde in het begin al met Lubbers 3. Begonnen ja, kok keer. de bankier, hè? Ja, hebben we het over <laughs> ja, dus de ideologische veer afgooien, begonnen met Lubbers 3, eigenlijk. Hè. Dat, was, dat was al het opstapje naar paas. En, ja, en toen was het helemaal uh, het hek van de dam voor de PvdA. En toen uh, eigenlijk nooit meer stel ja, Wouter Bos heeft daar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 Je hebt natuurlijk ook nog altijd een beetje de, de, de hè, wat, wat rechtere kant van de PvdA. Hè, de Willem Vermeent van deze wereld en zo. Die er ook echt voor uitkomen. op en zo. Die, hè, die er echt voor uitkomen van, nou weet je. Hè, ik heb liever dat sociaal-democratische wat meer naar het midden en zo. Maar ja, hè, die salonsocialisten die dat. Die A zeggen en B doen. Hè, zoals, zoals Kok, Mouk, Pronk en zo. Weet je wat, dat soort lui. Dat hè, is, is veel ongeloofwaardiger als, als Vermeenten en dergelijke. Dus hè, ja. Uh, ja, joh. Ja, ja, ja. Maar je had nog, uh, ja, voordat we naar uh, Andrea gaan, uh, Peter, je ja, had nog één berichtje. En het heeft ook te maken met de afgelopen verkiezingen. Uh, ja, dat ging over, de, als je inbeeld dat je een uh, ander kiesstelsel zou hebben in Nederland, dan uh, ja, kan je bijvoorbeeld kijken, nu hebben we natuurlijk een evenredig systeem, waarbij ja, je 70.000 stemmen moet halen voor één zetel, ook in de Tweede Kamer. En dan krijg je een bepaalde verdeling. Maar je kan ook kijken wat er gebeurt als je nou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 Laten we zeggen 35% of zo. En de rest is tussen die andere Maar als je, je hoeft niet eens heel ver omhoog te gaan. Als je dan naar bijvoorbeeld uh, 14, 13% gaat. Dan neem je nog maar twee partijen over. Alleen de VVD en, en de PVV zijn er nog over. In een verhouding van 60, 40 schat ik zo in. En dan nog 1% erbij. Je doet de kiesstempel op 14%. Dat is het hemel VVD. 150 zetels. dus Alles, alles onder de 14% wordt, uh, wordt weg. Uh, nou ja, dat zit niet eens zo ver af van die 10% van, uh, die zit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 En het zijn juist de D66-democraten die, die zo'n systeem, zo'n kiezen... en hier hebben dat ooit geopperd, zo'n kiesdistrictstelsel. stelsel. Nou oh ja, die worden dan helemaal weggevaagd. Ja, ja, helemaal weggevaagd. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Het is toch de VVD die ook de kiesdrempel wilde verhogen een paar maanden Heel geleden? Partijen, want hè, Al die kleine partijtjes zijn natuurlijk ge gevaren hè, voor een positie. Dus. Ja, dat is al de grote partijen die zeggen ja, laten we die kiesdrempel maar invoeren. Dat is eigenlijk gewoon een ordinaire manier om uh, partijen uit de Kamer te weren. Dat is ja, laat ja, maar er was de, de, volgens mij de PvdA ook nog in het verleden, die zeiden, ik uh, kan me herinneren, een aantal Kamerleden van de PvdA, die hadden zoiets van, ja eigenlijk moeten net als in Amerika twee, een twee-partijenstelsel komen. Ja, ja, ja, dus PvdA en PvdA, maar ja. Dat ja maar dan kan je zien geworden. dat dat he ook heel slecht kan uitpakken, want die zijn we nou de sigaar zijn geweest dan, Ja, uh, ja, ja. Eigen... Ik snap wel dat ze dat vroeger wel op inderdaad, want hè, dan kunnen ze natuurlijk als, als partij, eh, als, als, ik zeg maar. Nou, spectrum, hè, kun je als links, kun je een keer echt links beleid uitvoeren, als je dan wint hè. daar gaat het niet uh, om dus, uh, uh. Ja. Ah, het is natuurlijk ook wat bedrijven uh, als bedrijven lobbyen, grote bedrijven lobbyen vaak bij de overheid om meer regulering ja. en dat snappen, dat snappen veel mensen aan de linkerkant niet, die denken dan altijd dat bedrijven, grote bedrijven tegen regulering zijn, dat er een soort strijd oh, ja, dat is een ja. strijd is tussen bedrijven en de overheid om, uh, tussen, uh, ja, overheid om meer regulering en bedrijven minder, maar grote ja. bedrijven willen gewoon graag meer regulering en dat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 is vernieuwing door kleine bedrijven. En het houdt daarmee de vernieuwing heel erg tegen. Ja, behoorlijk. Ja, te, en, en los daarvan, ze huren natuurlijk een paar hè, van die hè, advocaten die de wet door, helemaal door kunnen mazen. Dus die, hè, die elke ditje en datje weten. Nou, die administratie die wordt erop toegelaten. Nou, die kleine bedrijven kunnen natuurlijk niet meer bijhouden. Hè. Die, die, nee, die, die laten een die, paar steken die, vallen. Die zijn altijd wel ergens de sigaar. Dus het is hè, het, het, het, het, het foute narratief, zeg maar, wat hier genoemd wordt. Hè, van bedrijven, de overheid moet sterk... Tegen de bedrijven ageren, dat, is, dat werkt natuurlijk niet in hand, Want ze werken juist samen, zeker de grote en de multinationals. Hè? Die hebben er juist ja. belang bij, mensen, grote overheid. Dus juist de kleine, de, de, de, de, de, zeg maar het MKB, die daar helemaal, die, die, die, die gruwen het daarvan. Maar die grote bedrijven niet hoor, die vinden dat allemaal prima. Inderdaad. Ja, minimumloon, ja prima, dat kunnen zij wel betalen. En uh, ja. concurrentiepositie, uh, huh, dat be bevoordeelt uh, die grote bedrijven. Yeah. Dat ja, zie je bij maar... ZZP'ers ook, Gary. die worden ook een beetje uit de markt gezet door. En ja, door dat soort. Uh...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 Hoeveel procent van de Nederlanders werkt op minimumloon? 4, Vier, vijf procent, zoiets. Nou, als ik het voor mij heb laatst ergens gelezen. Dus en, maar het gaat om die mensen die nu, nu op de bank zitten of, of thuis zitten of weet ik veel, uitkeringen hebben die dus nu niet werken. Dat, ja. dat is het schadelijke aan uh, minimum. het minimum. Uh, het is niet voor niets dat Duitsland een veel betere concurrentiepositie heeft. Nu trouwens hebben ze wel een minimumloon, maar dat hadden ze natuurlijk hele lange tijd niet. Dat uh, heeft natuurlijk veel voordelen opgeleverd voor Duitsland.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 ...waar de uh, oorlog gewonnen is... ...daar krijg je steeds een grotere overheid... ...die steeds verstikkender werkt... ...en een rem op de groei vormt. Ah, en er was nog, kwam wel. nog iets anders bij. Uh, de Japan en Duitsland... Die, ...omdat ze verloren hadden... ...mochten ze ook niet, uh, hun legers niet uh, uitbreiden. Ja, er was heel de veel defensiebudget. Uh, ja, er ja. was gewoon geen defensiebesjet. <laughs> ja. Als je kijkt naar de Sovjet-Unie... ...die hebben natuurlijk eigenlijk ook uh, gewonnen van Hitler. Ah. En dan zie je dat dat... Een, ...gelijk een enorme house aan de overheid geeft en die gaan, zo, die gaan alles centraal open plannen en dan gaat het helemaal mis. En ja, In Europa en Amerika is dat natuurlijk in eerste instantie is dat nog wat meegevallen, maar je ziet dat nou eigenlijk ook gebeuren met een EU die alles minutieus plant en regelt. En ja, uh, in, de, in de VS ook natuurlijk. Ja, en dat zal zijn gevolgen hebben voor de economie ook. Dat is niet zeker, te uh, uh, uh, uh. Ja, zeker. Nee, goed joh. Nee, dan gaan we nu naar uh, Andrea Spijerbeek toe. Die, uh, ja, die gaat het een en ander vertellen over uh, een debat waar ze geweest is. Ja.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 ...in Amsterdam zoveel be bekijkstrok. Ja, uh, is no no lang. Normaal is het niet zo druk daar? Nee, en Purdue is uh, eigenlijk alleen voor poëzie... ...en experimentele poëzie. En er zitten drie mensen in het publiek... ...op een doordeweekse avond. <laughs> ja, echt, maar letterlijk. Ik bedoel, Wouter, mijn man, heeft daar vroeger... Uh, ...programma's samengesteld voor... Uh, ...experimentele po poëzie. En er kwam gewoon echt een hond en een kip op af. <laughs> <laughs> Net als maar wanneer het... iemand jazz gaat spelen of zo. <laughs> ja, nog erger dan dat. Het was echt gewoon...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 ja, ze hebben het over echt letterlijk alle onderwerpen. En niet alleen politieke filosofie. Maar gewoon alles wat filosofisch interessant is op de een of andere manier. Ja, uh, maar echt nooit eerder iets uh, in deze hoek. Cool. Ja, de, Robert was er ook. Andere Peers. Arno ja, ja. was er. Wat ik wel grappig vond is het uh, hoe Will Build The Roads argument kwam terug. Oh, ja. Ja ja, ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. Maar niet letterlijk. Gijs bracht het op. Hij is uh, te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 Heb je daar een, een superstaat voor nodig die de wereld acht keer kan opblazen met nucleaire wapens om één psychopaat ervan te weerhouden om een psychopaat te zijn? Dus met andere woorden, hoe maakt het de wereld beter als je Donald in charge maakt van het grootste nucleaire arsenaal ter wereld om een Donald die een Hillary niet binnen wil laten in zijn privé-eigendom te, te, te, te stoppen? Ja. Dus dat is ook weer zo'n heel klein margevoorbeeld. voorbeeld en dan vervolgens, dus we hebben een superstaat, nodig dat iedereen onderdrukt, want anders zou er misschien één kloot zou kunnen zijn die iets verkeerds doet zonder dat er een straf tegenover staat. Ja. Dat, het schijnt een, een aantrekkelijk uh, standpunt te zijn, want het is steeds een voorbeeld wat wordt aangehaald, zelfs door iemand die al, weet ik veel hoe lang, filosofie doseert.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 En dan zou ik zeggen, het internet is een van die dingen, maar ook dus blockchain, meer recent. Zijn er manieren waarop het individu centraal kan komen te staan, zonder dat dan een gewelds- of een machtsmonopolie ergens zit, wat dat weer kan verkloten, zoals een uh, overheid of een of ander kartel? Ja.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 Het verdient wat meer aandacht, ben ik het wel met een je eens. Nou ja, moeten we eens moeten we inderdaad naar gaan kijken van ja, hoe... hoe ja, misschien dat? moeten we daar gewoon eens over gaan brainstormen. Misschien ja. bij elkaar komen of een groep oplichten ja. om dat te gaan doen. Zoiets, Ik, uh, ik ben ervoor, maar ja, ik denk zelfs ik denk sowieso dat het belangrijkste is... Uh, niet alleen over lullen, maar ook vooral doen, hè? Tuurlijk, maar je moet eerst weten wat je aan het doen bent. Moet... <laughs> ja, maar zijn wel, dat zijn wel de, de mensen, zeg maar, die uh, uiteindelijk ervoor zorgen dat het uh, uitbreidt, zeg maar, hè? we eerst een theorie wel over lullen en dan een PVA opstellen, want anders dan... Ja, ja, ja.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 Op een gegeven moment gaan meer en meer mensen dat doen, weet je wel. En dan bruist het ja. uit als een olievlek. Maar, ja, maar dan moet het wel uit de marges komen naar de mainstream. Bijvoorbeeld Nozick, die heeft libertarisme gewoon in de moderne tijd uitgebroken van de marges naar de mainstream in de jaren zeventig met zijn Anarchy State ja. Utopia. We hebben weer zo'n soort van werk nodig, maar dan nu met de nieuwe technologie en de nieuwe mogelijkheden ja, ja, ja. als basis of als, of als uh, nieuwe invalshoek. Ja.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 Het is ook wel een goed uitgangspunt voor libertariërs om gewoon elkaar op te zoeken. Ja. Dan bereiken we uiteindelijk meer, denk ik. Ja, toppie. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja.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 Uh, ze hebben namelijk 14, 2, 1492 stemmen gehaald. Oké. Okay. Nou, dat is wel een, een, een heel, uh, heel erg Columbusachtig getal natuurlijk. Uh, ja, het vorige getal zat wat uh, verder in de toekomst, zoals je het dan over jaartallen hebt. <laughs> <laughs> ja, dat zaten ja. zat we echt in de, in, de, in de boeken van Heinlein of zo. Dan uh, zaten we in, in de, in, in de, ja, een aantal eeuwen verder. Ja, dat is zonder meer waar. Uh, de, de, de Libertarische Partij heeft natuurlijk voor een stukje gematigdheid gekozen. Hè. Uh, ja, het, het, het, het moest niet te libertarisch worden, want dat, het, het moest een beetje realistisch zijn. En ja, ik, ik, ik denk dat, dat als je, als je iemand uh, zo uitgesproken hebt als Twan Manders, ik ben absoluut een fan van Twan Manders...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 Maar ja, los daarvan, uh, eh, la la la laten we er ook niet al te zwart gallig over doen. Het zijn nog steeds 1492 stemmen. Dat uh, zijn er nog steeds meer dan op me menig uh, verjaardagspartijtje. Ja, dat wel. Maar uh, vergeleken ik, met... Het uh, was de, de, de helft van Jezus leeft.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 Ja, bij wijze van stemmen Fries. Ik ben even haar naam kwijt, sorry. <laughs> nee. Maar nogmaals, ik, ik let er niet zo op. Maar dan, uh, ja, de, de, in ieder geval heel Leeuwarden hangt vol met de VVD. In het zuidwesten van Friesland zie je dan wel vaker het CDA uh, hangen. Nou, het CDA heeft het natuurlijk ook goed uh, gedaan...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 Die dan, uh, die dan toch puur op het, uh, het fiscaal-conservatieve geluid van uh, Van, van Manders hebben gestemd. En, en ja, inderdaad, uh, dat zijn de echte belasting, uh, belasting stemmers. Nou, dan heb je op uh, de vierde plek heb je Arno Inen met 48 stemmen. Wat zeg je daarvan, uh, Johan? 48? Ja. Ik heb uh, met de provinciale verkiezing meegedaan. Ik stond niet eens op de eerste plaats en ik had 76 stemmen. Okay. als ik meegedaan ja. had ik sowieso die, diezelfde 76 stemmen gehad. Plus is dus nog mm -hmm. eens familie elders in de provincie die dan op mij stemmen omdat ik Johan ben en hier van achternaam heet. En, mm -hmm. <laughs> en nog vrienden van elders, dan had ik gewoon veel, veel hoger gestaan. Okay. Dat, dat, dat weet ik dan nu al. Ja. Oké. Okay.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 ...van uh, Geert Wilders is hè? Ja. Ik zie die Baudet nog niet zo schreeuwen van... Uh, ...kop voor een tax. <laughs> nee, maar dus het komt wel op dezelfde manier. Maar goed, ze zijn niet, niet zo links als uh, Geert Wilders. Geert, Geert Wilders wilde gewoon een hele sterke verzorgingstaat. Mm. En dat wil vorm uh, voor Democratie niet. Maar ja, ze, ze willen wel uh, kinderen op school... ...indroctineren met uh, nationalisme. Dus ja...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 Op, op torrent sites uh, porno te, te downloaden ofzo. Daar ja, Dat hoef ze niet eens meer te doen. Ik bedoel, als je op, uh, ja, op de lijsttrekker ging. Uh, de dus nummer 1 ging uh, googelen op. Uh, <laughs> op Google, dan uh, kon je al genoeg porno zien. <laughs> ja. Nee, maar ja, zonder gekheid. Dan zat zaten echt bijna tegen een zetel aan. Hè? Want als je een zetel hebt, dan krijg je die 11.500 euro die je hebt geïnvesteerd, terug. Zoiets, ja. Ja. ja.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 ...duizend uh, stemmen moet je voor de kiesdelen. delen. Nou, keer uh, 0,75. Dus ja, dan uh, heb je tenminste uh, 52.500 stemmen nodig. Uh, ik, ik weet niet hoeveel, uh, uit mijn hoofd hoeveel de Piratenpartij had, maar uh, misschien dat die het dan wel hebben. Maar, ja. Piratenpartij... Nuh, nuh, nuh. Die zaten op uh, 35.478 oh. stemmen. Dus ook ruim minder dan de, dan de kiesdelen. Eigenlijk alleen de partijen die, uh, die in de Kamers zijn gekomen. Die, uh, die hebben uh, de kiesdeler ook daadwerkelijk gehaald. Uh, of drie kwart van de kiesdeler gehaald. Alle kleine breien zijn hun voet uh, kwijt. Maar dat voor toch. de volgende keer, wat, wat kunnen de, kan de LP hiervan leren als ze dan toch zo graag een ze willen? Wat moeten ze dan doen om dat uh, wel te halen? Gewoon sowieso meer flyeren en meer je gezicht laten zien op straat? Uh...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 Waarvan een merendeel toch uh, voor de PVV ja, gaat. Ja, uh, uh, dus daar moeten ze gewoon verder van laten. Nou, verder van laten kijken. Nou, ja, we zullen uh, spart... gewoon een andere media zoeken. <laughs> je, je zult, als, als, je, als je een libertarische zo wilt hebben in Nederland, hè, want de zool is breder dan een partij, ook de PvdA, die heeft een eigen omroep, de Vara en uh, Joop.nl en. Uh,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 cryptocurrency en daar weer uh, bij andere diensten inkopen. Dus uh, Pietje maakt uh, mooie truien en andere iemand die kan tenieren en ja, goed, zo uh, kan je elkaar bedienen. Ja, ja, dus helemaal zonder geld eigenlijk. Ja, je, je gebruikt cryptocurrency. Monero, Dash, Ethereum. Nou, ah, interessant. Ik hoop dat je, ja, dat je iets van een investeerder hebt. Ja, ja, ja. Vindt. Ik, ik, ik heb hier wel het idee heb ik en uh, als iemand interesse heeft, dan kun je gewoon, uh, kun je gewoon aanmelden bij uh, Vrijdra